Manix Amperse met het NOS journaal. De politie in Frankrijk heeft een man aangehouden voor de brand gisteren in de kathedraal van Nantes. Volgens Franse media gaat het om een asielzoeker uit Rwanda die voor het bisdom werkte als vrijwilliger. Hij zou boos zijn geweest over zijn verlopen visum. Door de brand werden onder meer gebrandschilderde ramen en het grote orgel verwoest. Justitie ging er al snel vanuit dat de brand was aangestoken, omdat het vuur op drie plekken was ontstaan. In Brussel praten de EU-leiders vandaag verder over het corona-herstelfonds en de Europese begroting voor de komende jaren. Het is de bedoeling dat bij het begin van de vergadering, zo rond het middaguur, een nieuw compromis op tafel ligt. Voor die tijd zijn er nog verschillende voorbereidende gesprekken... onder meer tussen de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron. De politie heeft vannacht een beschonken bestuurder aangehouden die zonder rijbewijs meer dan 200 km per uur reed... De man haalde op de A4 bij Rijswijk een politieauto in. Na een korte achtervolging konden agenten de automobilist even verderop bij Voorburg laten stoppen. De auto van de man is in beslag genomen. In de Amerikaanse staat Texas is bij 85 baby's het coronavirus vastgesteld. Hoe de kinderen besmet zijn geraakt is onduidelijk. Ook is niet bekend hoe ze aan toe zijn. In Texas zijn gisteren voor de vijfde dag op rij meer dan 10.000 besmettingen vastgesteld...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 Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort vind je op Zandvoort.nl of ZFM-text-tv. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. Zandvoort. Luisteraars, De zon breekt door ZFM Jazz op de radio. Een mooie begin van de dag van de zondag 19 juli. Kun je je eigenlijk niet wensen. Mijn naam is Edward Rauhorst en ik breng je vandaag drie uur jazzy groovy stuff. De eerste twee uur meer mainstream jazz en het laatste uurtje meer funky groovy en bluesy stuff. En wat kun je verwachten vandaag? Nou, veel nieuwe releases die geworteld zijn, verankerd zijn... in de traditie, in de swing, Bob. Uh, de concertagenda in het tweede uurtje. Ja, eindelijk weer zijn er wat concertjes mogelijk. En natuurlijk in het derde uur het vaste item. De top 2020 cover-up. Uh, ik trap af met Sonny Stitt. Die man die in de voetsporen trad van uh, Charlie Parker. Stevig dus in die bebop, maar toch altijd die Sonny Stitt... met een uit, eigen geluid. Hij maakte een album, uh, Sonny Place uh, uh, the Bird... in, ik meen, uh, mid-jaren 60, waarvan dit nummertje kwam. My Little Sweet Shoes, Sonny Stitt. We gaan verder met een oude, ja, een oude, uh, oude gast... die eigenlijk niet zo uh, bekend is geworden, Johnny Ledman. Ook een man die uh, ja, in de traditie zat van de swing... Thank luisterde naar Johnny Ledman... een Amerikaanse trompetist en studiomuzikant... die vooral uh, bekend werd dus als Sideman... in de ba band van uh, Nat King Cole, Count Basie, Lucky Millinder. Uh, maar in 1959 een eigen uh, debuutalbum opnam uh, als bandleider. En uh, die opnames uit die eindjaren 50's... die zijn opnieuw uh, onlangs uh, uitgebracht... en uh, onder de naam The Four Faces of Johnny Ledman. Ledman. een uh, hebbedingetje dingetje voor de liefhebbers van al oude swing jazz. <middels> Ik zei het al: veel nieuwe albums die ik vandaag ga laten horen. Maar geworteld in de traditie, zoals deze van Don Veppe, de banjo-speler uit de New Orleans. Set l'autre coca. Ta pépé, oui la gale a commencé, ton pallonjon, ton pallon, madame Péton, plein con C'est l'encon. En la rique les bonnes, j'ai pas l'aime vous. Oh madame Péton, plein con C'est la canon En la Riclément, j'ai pas l'aime vous Oh madame Péton, plein con Madame Pico, go. Don Vepi, de meeste banjo-speler uit New Orleans. Die speelde trouwens uh, met alle grootheden uit de popmuziek ook. Including uh, Eric Clapton, maar ook met de uh, Winton Messalas bijvoorbeeld. Hij uh, bracht een nieuw album uit uh, onlangs. Of twee uh, geleden. Dat heet de Blue Book of Storyville. Uh, ja, De rootsmuziek van New Orleans, Indiaanse, Creoolse muziek. Op zijn banjo en daarbij bijgestaan door een uh, geweldige klarinetspeler, klarinetist David Horny Blow. We blijven in, uh, bij nieuwe releases net uitgekomen. Christophe Zengel, een uh, Duitse pianist. Bijgestaan door een Amerikaanse klarinetist Ken Peploski. Vrij nummer, komt ie. Je hoorde Christophe Zenger, het Duitse pianist, samen met Ken Peplowski, een Amerikaanse klarinetspeler, van een uh, nieuw album My Secret Heart en het nummer Ricardo Bossa Nova. Een uh, ja, echt een, uh, de moeite waard. Een uh, album dat uh, teruggrijpt op de traditie, zonder ja, zeg maar albollig te worden. Het blijft echt een eigen tijds, uh, geluid te hebben. Ligt uh, heel prettig in het gehoor. Christoph Zinger. I want to be happy, but I can't be happy till I make you happy too. Life's really worth living when you are worth giving. I to give some to you. When skies are gray and you say that you're blue, I'll send the sun smiling through. I want to be happy, but I can't be happy till I make you happy too. I I want to be happy, but I can be happy too. I make you happy too. Life's really worth living when you are worth giving. I want to give some to you. When skies are gray and you say that you're blue, I'll send the sun smiling through. I want to be happy, but I can't be happy too. I make you happy too. To be happy but i can't i can't be i can't be happy till i know you love me baby life could be a real roof thing won't you slip me the ring i'll be happy you'll be happy we'd be happy so happy so happy and when skies are gloomy and your feelings happen do me i'll get the sun send it on to you i want to be happy but i can't be happy till i make you happy too i want to be happy I want you every night Until the break of day Then I'd turn into a kite And just fly away I wish I were a witch And with the twist of a wrist I'd create a scene Such as you've never seen If only I were A witch I'd turn you Into a bell or if You don't say your mind At midnight You'd be Feeling swell Cause you'd be struck Twelve times I wish I were a witch And then I could insist You'll have to excuse the black magic I'd use If only I were a witch We never worry about being alone We'd fly right up to the moon Witches can ride on the wind, you know Just hop on the back of my broom We wouldn't bother about ghosts and such We just think about love Good witches don't do that sort of thing But I would by stars above wish I were a witch. How, how could you resist? I'd make you love me and a lover you'd be. If only Welkom bij ZFM Jazz. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. Ik breng je vandaag soulvolle jazz. De eerste twee uur tot uh, twaalf uur dus meer mainstream jazz. En vanaf uh, twaalf tot één wat uh, funky, bluesy en pop-jazz-achtige dingen. Dus uh, blijf luisteren. Het is echt de uh, moeite waard. Uh, je luisterde net naar een, uh, naar een tweetal uh, zangeressen... Uh, uitgegeven op het uh, Fresh Sounds... Fresh Sounds Records Label, een Spaanse platenlabel... die zich bezighoudt met uh, ja, het heruitgeven van muziek van vergeten vocalisten en instrumentalisten. Dit komt van een reeks uh, The Best Voices, uh, Time forgot, uh, net uitgekomen. Um, de zangeres, de eerste die je hoorde, was Shelley Moore, een Britse dame. Die werd bijgestaan trouwens door uh, ja, Amerikaanse toppers... Eddie Harris op uh, tenorsax en Ramsey Lewis op uh, piano. En als tweede net, I Wish I Were A Witch... Anne Williams, Amerikaanse zangeres, uh, niet echt uh, super bekend geworden... Uh, met trouwens uh, Clark Terry... Op trompet en Milt Hinton op bas en Ossie Johnson op drums. Dus de, niet de minste daar die uh, haar begeleiden. En dat is echt de moeite waard die series uh, uitgegeven door die Fresh Sounds Records. Uh, the Best Voices, Time for God. Echt de moeite waard. Jazz, mainstream jazz van Nederlandse bodem. Je luisterde naar het debuutalbum debuut van Bart-Jan Hogenhuis een drummer. Uh, bijgestaan op gitaar trouwens. Uh, mooie gitaarklanken van Daan Klein. Het album heette uh, Prime. En uh, het nummer, wat je net hoorde, heette uh, Van Toe. is echt een heel prettig uh, ja, swingalbum. Uh, niet te moeilijk, niet te ingewikkeld. Gewoon rechttoe, recht aan. Swingende muziek op uh, hoog niveau. soort van James Bond, de uh, girl. En ze speelt al even verleidelijk piano. Connie Han, H-A-N. Een dame met uh, Chinese roots. Um, 24 jaren jong. Haar derde album al. Uh, Iron Starlet heet het. Uh, net uitgekomen. Met uh, op trompet Jeremy Pelt. Een van de meest gevraagde trompetisten. meest bekende trompetisten. Amerikaanse trompetisten van dit moment. Connie Han. Een uh, Dame, een gevaarlijke dame, gevaarlijk uitziende dame om in de gaten te houden, denk ik. Um, ik zei daar straks al, um, langzamerhand beginnen weer wat concertjes onder de coronamaatregelen, de, de, de regelgeving die mogelijk is. Um, um, volgende week komt in ons programma bij Jaap uh, Hans Rijmers vertellen over... Uh, Jesse in Zandvoort, dat in principe in september weer van start gaat in de Krocht. Dus die gaat het een en ander toelichten daarover en over het programma voor het komende seizoen, samen met de programmeur en pianist Jean-Louis van Dam. Dus uh, let daarop volgende week bij het programma uh, van Jaap. Amerikaanse pianist. En eentje die zijn naam al lang uh, gevestigd heeft. En vanaf het eind jaren negentig... de nodige albums uh, opnam... voor de Nederlandse Criss Cross uh, Jazz Label... van oprichter Gerry Tekens. En die... Uh, Gerry <coughs> Tekens die had altijd gewoonte om zijn artiesten... om de muzikanten te vragen... in ieder geval één uh, bluesnummer... altijd op elk album... Uh, op uh, Criss Cross Label uh, te zetten. En dit is... Blues voor Jerry of Gerry... Um, door David Kikoski, die Amerikaanse pianist. En Gerry Tekens kwam in 2019 te overlijden op uh, 83, 84-jarige leeftijd. Het uh, criss label bestaat gelukkig nog steeds... en uh, ja, maakt veel, geen veel albums uit, meer in die mainstream. Een van een andere Amerikaanse uh, artiest die ook op uh, dat label uh, veelvuldig uitkwam... is de <coughs> trombonist Steve Davis. die momenteel op de Nederlandse bodem rondloopt, denk ik. Miguel Rodríguez, uh, Spanjaard uh, weliswaar. Maar je kent hem misschien van de band van uh, Ben van der Dungen... en ook uh, Benjamin Herman, waar veel hij uh, veelvuldig mee uh, optreedt. Maar hij heeft ook zijn eigen uh, bandje. Dit komt van zijn album uh, uh, Keep Sake van afgelopen jaar... met uh, Stefan Zwanink op bas en Wouter Kuhn op uh, drums. En het nummertje was volgens mij van Henk uh, Mobley, A Baptist Beat... Uh, ja geweldige pianist. Miguel Rodriguez. Die moet je altijd gaan bekijken als die bij je in de buurt is. We zitten, we zitten al uh, bijna tegen het einde van het eerste uur. Ik hoop dat je het uh, leuk hebt gevonden. We gaan natuurlijk in de tweede uur gewoon door met het uh, brengen van soulvolle Jazz. Ik ga eruit met het nummertje van You would be so nice to come home to van Cole Porter, ook een traditioneel nummer natuurlijk, maar in een uitvoering van Joyce Elaine Yul, dat het toch een, ja, een heel eigen tijdse uh, klank en sound en geluid krijgt. Tot zo, tot ZWM Jazz in de tweede uur. the breeze on high, sing a lullaby, you'd be all I could desire, under the stars chilled by the winter, under an August moon burning above, you'd be so nice, you'd be powerful.